Dat is het geval geweest met een aantal dingen, maar over straks meer. Wat is allemaal aan bod gekomen? Ik neem de belangrijkste dingen eruit. Uh, wij hadden het over een verwijderlap. En we kregen al dadelijk vanuit het café Toekske van Caterveirend uh, een synoniem, een deklap. Ja, dat was een soort bas, hebben ze ons daar gezegd, hè René? Dus een soort doek, uh, eigenlijk bedoeld om te verhinderen dat de stier zijn werk zou doen. Hm. Nu, die verwijrlab, interessant woord is dat wel, want verwijren eh, komt van, uiteraard van het wijkwoord verwegeren, maar het is een oud woord, we vinden het in het Midden-Nederlands terug, en dat betekent daar verhinderen, beletten. En u merkt al meteen wat de bedoeling is van die verwijrlab, dus de lab die bevestigd werd eh, ongeveer als een soort van voorschot. Eh, voorschot voor, een soort voorschoot, euh, zodanig dus dat euh, verhinderd werd. Hè. Nu, euh Jos van het café heeft ons een en ander uh, telefonisch meegedeeld over de manier waarop die lab ook bevestigd werd. Maar het was daar zo druk in die tent dat ik dat niet allemaal heb kunnen volgen, René. Het ging over een koord uh, rond de rug en dan naar de staart en dan naar de horens. Het ging zo wat naar alle kanten toe. Wij vragen aan Jos dat hij ons toch nog eens zegt uh, hoe die lab precies werd bevestigd. Maar in ieder geval, het was duidelijk een soort van... Voor ik kan het niet beter uitleggen. Nu, verwijtlap en deklab waren toch twee woorden die wij na zoveel jaren speuren naar het asses toch nog niet hebben gehoord. Dus bijzonder interessant. Wij kregen van Raf van Avermaat het woord sperre op. Ja, en daar is nogal wat over te doen, want uh, zoals ik uh, vorige zondag zei, heeft dit inderdaad te maken met spurie. Het komt ook in het midden Nederlands voor, sporrie. en zelfs Kiliaan uh, vermeldt speuri. Nu, eigenaardig, ik had begrepen, René, dat spurre een soort van uh, gewas was uh, in, het, uh, ja, in het veld te vinden, uh, maar uh, toch uh, meestal, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, ik zoek het woord... Uh, Voedsel, vervoedselen of zo. Nee, nu wordt het beschouwd als een... Uh, onkruid. Onkruid, ja. ja. onkruid. Nu, uh, Van Dalen hm. die geeft voor Spuri iets eigenaardigs op. Namelijk een geslacht, zegt hij, van muurachtige plant, inzonderheid de, en dan volgt de geleerde term, de Spergula arvensis, die als een uitmuntend veevoeder dient. En daar sta ik wel een beetje van te kijken. Uh, want ik vind ook in Lindemans die destijds zeer veel heeft geschreven over de landbouw en landbouwgewassen en dergelijke. Daarin schrijft hij dat plusminus 1900, dus de eeuwisseling, die spuri de traditionele, behoorde tot de traditionele voedergewassen. Uh, die sperre van ons moet dus toch nogal wel een, uh, een leven achter de rug hebben. Het zou kunnen dat het vroeger uh, voedergewas uh, was, maar we hebben dat hier uh, voor ons liggen. Uh, René kan er straks iets meer van zeggen. Ja. Maar uh, dat lijkt ons toch duidelijk onkruid te zijn. Ik vind dat ook, ja. ja. Misschien is het dat gedegradeerd in de loop van de jaren. Dat zou kunnen. He. Maar uh, ik heb hier dus een tekst van Ik heb dat gekregen van Maurice Bayens. En ik heb dat laten zien. Gisteren aan een landbouwer van de Terlindenstraat. En daar zat direct spurry, spurren. En hij zei erbaar, dat groeit alleen op verzuurde grond. Ja. Op slechte grond komt dat uit. En dat hij de klaarwuttelijke, als je het minste dat je daaraan trekt, is dat er in zijn totaliteit uit. Ja. En hij zei dat als je dat in haar gesten hebt eh, uh, en je raakt haar af, dan heb je dat wel mee. Uh, in tegenstelling met geen daar dat hem dat terug recht zetten. Ja. Want ik heb hem dan de raad gegeven van een automatische grasmaaier te kopen vorige ja. zondag. Maar of dat ondertussen alle konijnheid, weet ik niet. Ja. Maar het is duidelijk onkruid. Ons, ons spurren van assen. Ons spurren ja. is dus onkruid. En we stellen vast dat het uh, spurrie uh, vroeger dus alleszins uh, traditionele voedig was, moet zijn geweest. We gaan daar toch nog wel iets over horen van de landbouwers van bij ons. Nu. Uh, interessant was ook de kessekurf van uh, Maurice aangebracht, het is ons bevestigd dat die kessekurf een uh, zeer speciale vorm had, namelijk een soort van vorm van diabolo, in het groot dan, en de bedoeling was zeer duidelijk, het versmalde deel in het midden dus zou hebben gediend om de druk van het gewicht van de kersen in de korf te verminderen. Om dus te verhinderen dat ze zouden pletten, of we hebben een mooi woord gehoord, René, vorige zondag, dat ja. ze zouden gaan bloeien. Ja. Kessen en krieken beginnen te bloeien. Prachtig is dat. En dat ging dus allemaal in die, die kessen, die kessencurve. Het ene woord bracht het andere mee en dan kregen we een, een mannen een aardbezemand. hebben we ook nog nooit gezien. Het is zonder, uh, eigenlijk zonde dat we nog niet een museum hebben waar we al die elementen en die vormen in kunnen bewonderen, want zo'n jetbezemanne is een grote platte mand, die niet zo hoog is, een vijftal centimeter hoog. En onderaan, de, maakt het speciaal, die bodem, die heeft een uh, kegelvorm. Zodanig dus dat ook daar weer niet te veel uh, Aardbeien op elkaar konden worden gestapeld. Vermoedelijk met dezelfde bedoeling, namelijk de druk te verminderen, om dus te verhinderen dat die uh, uh, vruchten zouden gekwetst raken. Dat ze dus ook zouden gaan bloeien, al wordt dat gezegd van een van kessen. Ja, en een appelcurve is ons ook uh, aangebracht. Dat was dan bijna het tegenovergestelde van de Kessencurf. Uh, in plaats van een diabolo-vorm heeft het dan een bolle-vorm. Dus uh, waarschijnlijk. Uh, kon en kan een appel tegen een goede stoot, want dat is dus harder fruit en bij gevolg kon de druk daar dus zeer weinig vat op hebben. We kregen een interessante lange telefoon over houthakkers en snoeiers en dergelijke. En we hadden het over een destel. Maar dat hebben we al eerder behandeld. Nu, ik heb wel bij het opzoeken naar dat woord destel gezien dat we ons eerder vroeger eens hebben vergist. Het verschil bestaat namelijk tussen een destel en een schellemes. Nee, ik weet nog, een schellemes, dat is eigenlijk een mes dienende om opstaken bijvoorbeeld te schillen. Maar een, een destel... Mannelijk, een destel, dat is een werktuig dienend om het zachte hout tussen kernhout en bast weg te halen. En daar had onze correspondent het vorige zondag over, over die een destel. En hij gebruikte het werkwoord verdestel. Een balk verdestelen is dus verdistelen door middel van de distel, want zo heet het werktuig. Eigenlijk is dat een variant van dissel, we vinden het woord wel terug. Dus verdistelen of verdisselen is met de dissel Bewerken. Ja, en dan kregen we nog op een uh, patattenput, maar ik zou graag hebben dat uh, de luisteraars misschien nog eens bellen daarover, want dat is een interessant woord, die patattenput. Uh, we kregen van uh, dezelfde meneer, ik ben zijn naam kwijt, die het had over uh, snoeien, het prachtige werkwoord sleun, op sleun. En dat is gewestelijk woord voor snoeien. Uh, sleun vind ik in direct de directwoordenboeken terug als synoniem voor snoeisel, en uh, er is bij ons de afleiding, trouwens uh, die meneer volgens zondag heeft het gebruikt, een sleuder, hij was blijkbaar een sleuder, dus dat was een snoeier, die zich dan bediende van een kapmes, een bijl zoals hij dat noemde. Dat was bijzonder interessant en dan kregen we nog zeer veel uitleg over de Soten-Veustes uh, en uh, Maurice heeft ons daarover een uh, lange brief geschreven. Ik ga uh, vlug het bondig zeggen wat allemaal insteekt. U herinnert zich dat wij het hadden over een ondervuizen en een vloerenveusen, en dat er ook sprake was, ik meen in uh, Mollem-Kobbegem, uh, Mol uh, van Weken. En uh, uh, wij dachten dat we nu iets nieuws hadden gevonden, maar eigenlijk is die Weken niks anders dan een synoniem, een plaatselijk synoniem voor dat Ondervuizen. Dus uh, wordt in verband gebracht met een weken. Dus eigenlijk iemand die nogal zwak van gezondheid is en die dus uh, daarom dat ondervuizen aandoet. Nu, uh, vloerenveusen, Daarvan zegt Morisons in zijn uh, lange brief uh, dat er nogal wat soorten vloerenvuistes bestonden. Een werkdags en een zondags, zegt hij. En meestal was het uh, werkdagsvuisten van fijne rubben en het zondags van. Uh, brieën een brede rib, dus van een drietal millimeter, terwijl de fijne Rubbe uh, anderhalve millimeter was, en dat die alle kleuren kon, enfin, alle is nog verder gezegd een paar kleuren kon hebben, grijs, bruin, of meestal zwart. En de zondagse, zegt hij, is meestal zwart. De werkdaagse droeg geen kraag, en korte omslag, was gewoon afgewekt aan de hals, in tegenstelling met de zondagse. En dan kregen we daarbij dat prachtige woord uh, platstuk, waar Maurice het vorige zondag over had, uh, dat we dus nergens vinden, dat is een soort schouderstuk ons allemaal wel bekend het voorpand was volledig in vloer met dat platstuk dat schouderstuk daar dus op ja euh de rest ga ik u besparen, want we gaan daar misschien nog wel meer over krijgen, want er is nog wel een uitvoerige uitleg daarover. Maar uh, dat is het overzicht van de belangrijkste elementen die wij hadden, hadden, hadden opgekregen. De vorstok was er ook nog bij, uh, werd ons opgegeven vanuit uh, Kobbegem. De hadden we in de zin van paraplu, ook uh, nogal uh, misprijzend gezegd voor een uh, drapeau, dus een vlag. Uh, wij kregen vanuit Cobbegem op, en dat kun je misschien nu eens naar zoeken. Uh, Lupenazijn, René. Lupenazijn. Wij weten niet wat Lupenazijn of wie Lupenazijn is. Wij dachten dat het een bijnaam is. Maar misschien is ook dat verkeerd. Zie daar het uh, overzicht van onze rijke oogst van vorige zondag.